met het NOS-journaal. De man die een aanslag pleegde op een vliegtuig van de Somalische luchtvaartmaatschappij Dalo Airlines had eigenlijk op een vlucht van Turkish Airlines moeten zitten. Dat heeft de topman van Dalo gezegd tegen media. De Turkse luchtvaartmaatschappij zou vanwege het slechte weer die dag hebben besloten niet te vliegen. De aanslagpleger had een instapkaart van Turkish Airlines en zijn naam komt voor op het vluchtmanifest, zegt de topman. Vorige week ontplofte tijdens een vlucht van Dalo een bom waardoor een gat in de romp ontstond. De de aanslagpleger werd naar buiten gezogen, maar de andere inzittende overleefde de aanslag. De VVD sluit zich aan bij de oppositiepartijen die een verbod willen op de politieverklikker. Dat is een apparaatje dat automobilisten een signaal geeft als er een politie, brandweer of ziekenwagen in de buurt is. Coalitiepartner PvdA wil zich nog niet uit te spreken over het apparaat. Kamerleden van de SP en de groep Bontes van Klaveren riepen in één Vandaag op tot een verbod van het apparaat... omdat het criminelen kan helpen bij het plegen van een misdaad. Koningin Maxima is gisteravond voor een driedaags bezoek aangekomen in Islamabad in Pakistan. Ze is in het land als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ze ontmoet daar president Hussein en premier Sharif. En verder praat ze met vertegenwoordigers van onder andere de bankensector en telecombedrijven. Tijdens het bezoek is er aandacht voor projecten die het voor de allerarmste makkelijker moeten maken om aan geld te komen. De miljardair Michael Bloomberg overweegt zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap. Als de oud-burgemeester van New York meedoet aan de race naar het Witte Huis is dat als onafhankelijk kandidaat. Bloomberg is lid geweest van de Democratische en de Republikeinse partij, maar heeft beide weer verlaten. Hij zegt dat hij uiterlijk in maart beslist of hij echt meedoet. Het weer de komende uren neemt de wind af, maar het waait nog altijd stevig met forse windstoten. In de ochtend schijnt de zon eerst even. Geleidelijk gaat het vanuit het zuiden regenen en het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. I'm This world makes you crazy.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 Could've could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you. a shame. You said I was good, so I poured it down. So I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know one should.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 ga mijn voeten zo Ik voel me als ik dans. ja dan swingen, je zo lekker dat het te gaan als ik dans. steek ik mijn op, ga mijn voeten zo Ik voel me op als ik dans. ja je dan swingen, je zo lekker dat het te gaan